Dit is een uur literatuur, een programma vol waarheid en menig wonder, wijsheid en de schone leerlingen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire kringolen, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Onze gasten vanavond, zoals altijd, Willem, maar vanavond ook gesecundeerd en geholpen door Bill. Willem, je bent niet goed bestemd, hebben ik gehoord, dus je brengt een extra stem mee. We hebben ook Tess van de Wiel. Tess is de dochter van onze onvolprezen Maritia, die zelf weer op vakantie is. En we verwachten nog Marguerite Boon. En verder hebben we Els een ondergetekende Ben. Ben, met deze mensen gaan we een uur literatuur doen. En we beginnen met, met Willem en Wil. We beginnen met uh, te vertellen dat ik niet zo best bij stem ben... en dat wil gevraagd hebben om de gedichten te lezen. Ik zal ze inleiden. Het eerste gedicht dat ik naar voren wilde brengen... is een gedicht uit de bundel Het innerlijk behang van Hans Lodijzen. Uh, Hans Lodijzen heeft een kort leven gehad. Hij is 26 jaar geworden. Hij heeft één bundel gepubliceerd... Het innerlijk belang. maar dan moet u vertellen dat die bundel wel vijftien keer herdrukt is. En dat is op zich erg bijzonder. Uh, het gedicht heet De Buigzaamheid van het Verdriet. En de gedichten zo in het eerste kwartaal van de vorige eeuw, die hebben nog alle kenmerken van uh, de late romantiek. En het gedicht is wat dat betreft geen uh, direct taalgebruik. Maar je kunt zien dat uh, Hans Lodijzen toch geprobeerd heeft... om het op een eenvoudige manier uh, duidelijk te maken... dat hij iets wilde vertellen over wat hij het beste zou kunnen omschrijven. Hij noemt het de buigzaamheid van het verdriet. Maar ik noem het melancholie. Het gedicht Melancholie... Oftewel, de buigzaamheid van een verdriet, als deze. In een wereld van louter plezier kwam ik haar tegen, glimlachend. En ze zei, wat liefde is geweest, luister ernaar in de bomen. En ik knikte en we liepen nog lang in de stille tuin. De wereld was van louter golven. En ik zonk in haar als een lijk naar beneden. Het water sloot boven mijn hoofd en even voelde ik een vis langs mij strijken in de stille zee. Dag, zei ik tegen haar. Dag, kom ik je nog eens tegen, glimlachend. Maar de wind blies weg haar gezicht in het water. En ik knikte. En ik werd onzichtbaar in het stille leven. Uit de bundel het innerlijk behang, vijftien keer herdrukt in de periode zo rond het jaar 1950. Dat is toch opmerkelijk, want dat gebeurde zelden of helemaal nooit. Willem, uh, waren dat grote oplages? Weet je dat, daar waren, iets van? dat waren geen grote oplagen, want geen enkele uitgever het hem om voor poëzie, grote opname, grote uh, uitgaven te maken. Niettemin, het staat vermeld als iets bijzonders. En ik neem aan dat de mensen die uh, Hans Looi Dijzen beschreven hebben... dat niet voor niks gedaan hebben. En ik moet zeggen, ik ben heel vroeg tegen dat gedicht aangelopen... en het heeft al door mijn pad gekruist. Niet omdat ik het elders tegenkwam... ...maar omdat ik het telkens in mijn eigen stapeltjes tegenkwam. Ja, dat kan ja. Maar dat, dat, dat, uh, dat kun je ook zeggen van de gedichten die geschreven zijn door meneer Rudy van der Hoofdakker. Die was uh, van origine een uh, psychiater in Groningen, hoogleraar... ...maar hij is toch het best bekend als dichter... Hij is al heel vroeg begonnen met schrijven. Hij is in 1934 geboren. Hij is in 1912, of 2012 overleden. En in zijn gedichten vind je heel veel dingen terug... die ik uh, herken van hem. Omdat hij in, uh, uh, in Frankrijk veel heeft rondgelopen. Daar heeft rondgekeken... En op een of andere manier vond hij het nodig om alle indrukken die dat in hem achterliet, om die te verwoorden. Hier vind je dan in de meest eenvoudige manier uh, wat hem beziggehouden heeft op een bepaald moment. Alles wat in dit gedicht staat, dat vertegenwoordigt zijn denken over, en niet alleen van hem, maar ook van veel mensen, uh, om dieren... Menselijke gedachten te geven en duidelijk te maken dat ze dingen bedacht hebben die wij bedacht zouden hebben. Of het nou over honden gaat, dat is meestal het geval. In dit geval gaat het over geiten. En zulke gedachten die hij over geiten had, die herken ik. Want ik heb dat in Noorwegen wel eens gezien. Dan zie je ergens gewoon... Een stel geiten die van iemand is aantrekken. Maar die ook lopen met het idee van... ik ben van niemand. Mm -hmm. Ik ben van mezelf. En dat maakt dat een zoiets... Een menselijke inter interpretatie dan. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat, niet doen? Dat, maakt het, dat maakt het alleen maar interessant. Op, en hier... komt Rutger Kopland... samen met zijn vrouw op vakantie in Frankrijk... ergens in de bergen... een aantal geiten tegen. Nou ja. En dan begint... Zijn kop te draaien. Want die geiten die hebben natuurlijk een bepaalde gedachte gehad. Geiten die toebehoren aan een herder, aan een boer in het dal. Ja, die zijn dom, die hebben niks te vertellen. Maar geiten die in een eentje zomaar in het wild verkeren. Die moeten gedacht hebben van: wij kunnen best zonder boer, zonder herder. Het verhaal heet: het verhaaltje. En dat maakt eigenlijk al dat je weet dat je voorbereid bent op Er was eens. En ik heb het meegemaakt, ik heb het gezien en ik heb het opgeschreven. Aan het woord is Rutger Kopland en het gedicht heet Verhaaltje. We zagen deze zomer wat geiten in de bergen. Geen mens verder, geen herder. Dit was hun eigen hemel zonder wind en land. Misschien is er één toevallig begonnen, een misstap, een onbezonnen sprongetje en toen waren ze er eigenlijk al op weg uit het veilige dal. De dagen gingen vanzelf voorbij en als het zo donker geworden was dat ze het gras niet meer zagen en niemand kwam om ze te halen, dachten ze, dan blijven we maar wachten en vielen in slaap waar ze waren. Maar toen een ochtend de zon zo dichtbij in de hemel hing dat je hem bijna grijpen kon en de olijven en de kastanjebomen nergens meer stonden en alles was wij en bloemen, toen wisten de geiten dat ze in hun eigen land waren aangekomen. Daar is het waar we ze zagen uit de vechten. Haast, niet te onderscheiden van de stenen, zo stil en rustig grazend in het verlaten vallen van de avond. Wat een super aardig gedicht. Ja, leuk hè? Ja. En hey, dat was het. Maar weet je wat, waarom misschien ook, denk ik nu ineens aan, die 1500 herdrukken van Rutger. Nee, van nee. Anton Dijzen. Ja, van, nee, er zijn er. er oh, zijn... Je, 15. 15, 15, 15 er zijn er 100 heel veel. is wel een ja, beetje veel. Ja, ja, ja. ja, maar ik denk ook 15 x 100. Ja, ja, ja. ja. Want op 15 x 100 op kan. Van Dat kan, want hij heeft een hele stapel ja. bundels gemaakt. En die bundels die zijn langzaam maar zeker doorgedrongen tot, laten we maar zeggen, uh, tenminste tot Goorla. En die worden door een aantal mensen gelezen, gekoesterd, herhaald. En daar hoort zo'n... Eenvoudig gedicht als dat van die geiten hoort erbij, om de dood reden dat je het niet mis kunt verstaan dat iemand daar staat en zijn eigen verhaal maakt bij het zien van misschien wel in de verte heel stil een aantal geiten die zich van niemand is aantrekken en die daar gewoon staan te staan hij heeft er een soort sprookje van gemaakt hè? Ik, ja. als ik ja. het lees dan vind ik het een sprookje ja, ja. Ja. en, ja, dus. en uh, de geit hoort ook bij de Goerlofse identiteit hè? dus we moeten, als we hey. iets over een geit lezen ja. moeten we, ja, moeten nee, we, dan we dan dat moeten beetje iets mee doen moeten we iets mee doen en ik zal ja, volgende, de, volgende de laatste uitzending zal ik een plaat meenemen van Ramses Shaffi. Ja. toen hij nog met zijn hele ensemble optrad want daar staan ook gedichten op van Hans Lodijzen ah oh. wat mooi dus ja, dat zal vast hebben bijgedragen aan die 15 herdrukken. Voilà. Denk ik, denk ik. Denk ik. Zou kunnen, zou kunnen. Nou, nou dit was onze bijdrage. Goed, dankjewel. Beterschap. Hè. Dankjewel. Het is overigens opmerkelijk dat als je beducht bent voor het feit dat je in een geweldige hoed bij terechtkomt. en dat dat voor zo'n uitzending als deze. nou niet Kijk. direct nee. uh, gunstig is. Nee. dat je hier gaat zitten en nou ja. Die stem van mij, die rafelt heel erg. Maar hij is... De hoesbuis Zodra ik hier buiten ben... Ja. Dan maar als jij naar buiten gaat... Andere, dan, eh, dan komt hij vanzelf. Dan komt hij wel. Nou. Dankjewel. Dan gaan we naar een stukje muziek. En uh, Stefan, uh, jij weet te uh, beslissen wat, uh, wat dat zal zijn. Els, kom ik nog Dan gaan we nu aan? naar een heel mooi lied luisteren van Adele Bloemendaal... gemaakt door Hans Dorrestein... Hand doorstan. Kijk, ach, meisjes, het verval in onze vleeselijke woning sluipt langzaam naar binnen. De strijd tegen de zwaartekracht wordt op alle fronten door ons verloren. de balken gaan verzakken, het behang dat bladdert af. Als de deurs harenieren piepen, zwijgt de huisbaas als het graf. Last van tocht, last van lekkage in de woning die hij gaf. De huisbaas denkt niet aan herstellen, ook al peiger je het af. Want de mens woont in zijn lichaam, maar hij heeft het maar te huur. En de grote stille huisbaas blijkt hardvochtig op den duur. De Beenderen gaan vermommen, de huid wordt schilverachtig wit, de huisbaas denkt niet aan een verfje, ook niet als je smeekt en bidt. En al kraken je gewrichten, zieke daar.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 He? Ja, we gaan verder met Heel uh, erg mooi. Margriet en Tess. En dan gaan we verder praten met Tess. Mag ik ook Tessie zeggen? Nou, doe maar of Tess liever zelfs. Tess. Met Tess van der Wiel. Ja. Ja, jouw moeder zegt altijd Tessie. En die zit altijd op deze stoel. Maar ik zal het niet meer doen. Moeders kochten nooit de namen van hun kinderen af, denk ik. Nee, wel. Maar dat doet er niet toe. Tess, jij bent van harte welkom. Dank je wel. En Margriet is ook van harte welkom. Dus Margriet Boon, die praat over iets heel anders dan Tess, die praat over Griet Op den Beek. En jij, gaan we even beginnen, want niemand kent jou. Jij bent, woont nu in Groningen. Klopt. En jij komt vanuit vele jaren wonen in Ierland. Ja, dat is inderdaad waar. Maar ik uh, kom oorspronkelijk ook uit Goorlen. Ik heb hier uh, van mijn vierde tot mijn achttiende gewoond. Dus eigenlijk mijn hele jeugd hier doorgebracht. En um, daarna op verschillende plekken gewoond. En uh, in Amsterdam een gekke Ier tegen het lijf gelopen. <lacht> uh, ja, verliefd, verloop getrouwd. Kindjes, uh, we zijn naar Ierland verhuisd in uh, 2006 geloof ik. En, uh, en naar het westen van Ierland. Fantastisch, heel erg mooi. Um, en na acht jaar hebben we besloten, ook vanwege de economie toch wel echt, moet ik zeggen... dat we weer uh, terug naar Nederland gingen. En toen gingen we gewoon naar Goorlen. Ja, ja. er kwam niet Waarom iets niet? anders ja. in je hoofd op. Nee, Een vertrouwde nest. Je hebt toch een tijdje bij je moeder gewoond of nog? Of Klopt, ja, ja. Nee, ja, niet, ja, niet, nee meer. <laughs> nou, niet meer. Ja, nou, niet meer. Nee, nee, nou, nee. nee, het, nee, nee ja, ja. Ja. het westen van Ierland, waar? Welke? Uh, we wonen in in uh, Westport. In Westport. Westport is in County Mayo. Aan de Atlantische Oceaan. Um, Galway is dat daar? Uh, ja, een uur van Galway vandaan ongeveer. Als je vanuit uh, Dublin 3,5 uur uh, recht naar het westen rijdt, dan uh, rij je zo de oceaan in en daar is Westport. Uh, Juist. Ben? Ja, ja, ja. In mijn jonge jaren heb ik daar uh, rondgezworven, gelift heb een lift en zo. Ah, wat leuk. Dus dat was heel moeilijk, want ik had toen uh, te lange haren en, en dat oh. vonden de Ieren toch eigenlijk niet zo. Nee, maar ze zijn ineens heel modern geworden. Ja, he. Je hebt het wel meegemaakt natuurlijk, het ja. referendum, ja. Ja, ja, Ja, <laughs> Zeker. ja, nou, grote ergernis ja. van het, van het ja. Vaticaan, Precies, hè, ja. is het toch gelukt. Ja. En jij bent een leeswurm, hè? Nou, Els, ik lees normaal altijd heel veel, maar de laatste anderhalf jaar, zeg maar, dat we hier nu wonen, zijn uh, tamelijk hectisch geweest. En ik lees steeds, minder vaak, moet ik eerlijk bekennen... Dus toen je me ook vroeg om hier iets te komen vertellen... moest ik even heel goed nadenken waar ik het over wilde hebben. En uh, bijvoorbeeld het laatste boek dat ik heb uitgelezen is The Farm... van uh, Tom Rob Smith. En dat is een heel aardige thriller. Die zich uh, gedeeltelijk als Heel afspeelt. akelig? Nee, aardige. een ja, aardige niet. thriller. <laughs> uh, dus het speelt zich gedeeltelijk af in Engeland, gedeeltelijk in Zweden. Maar het is nou ook weer niet het allerbeste boek ooit, zullen we maar zeggen... Mijn lievelingsboek is uh, Birds Without Wings van Louis de Bernier. Dat Wie is, is Louis de Bernier? Can be ja, nou, ik, ken ja, hem. Fransman? ik heb enkele boeken van hem gelezen, nee. maar dit nee. weet ik niet. En hier. Nee, volgens mij is hij Brit. Kan? De Bernier is een Frans. Ja, klopt. Ja, maar maar, het... toch. Ja. maar uh, in ieder geval is het een heel erg mooi verhaal... Met, uh, ...verteld vanuit verschillende personages... ...allemaal afkomstig uit een dorpje in Turkije... ...dat vroeger Grieks was... En het speelt zich af eh, ja, net tijdens de laatste jaren en net na de Eerste Wereldoorlog. Enfin, en in dat boek, met al die personages, eh, eh, wordt eigenlijk heel erg mooi eh, getoond wat de grote waanzin is van de oorlogsvoering. En hoe eigenlijk eh, random dat in zijn werk gaat. Nou, eh, dus... Toen heb ik gedacht, als ik daar echt iets moois over wil vertellen... dan moet ik het eigenlijk herlezen. Want het is gewoon te lang geleden dat ik het heb gelezen. En toen ben ik dus even diep gaan nadenken van wat ga ik nou wel doen. Um, en een verhaal dat mij heel erg geraakt heeft, omdat het heel dicht bij me staat... is het verhaal van mijn eigen oma. Leuk, hè? Ja, <laughs> ik heb een hele lieve oma. Ik noem haar Bonnie. Maar dat is niet haar echte naam, maar wij noemen haar allemaal Bonnie. Ze heet Angeline Witte. En uh, haar meisjesnaam is Wust. Ze sprak eigenlijk... Uh, of ze leeft nog. Ze is 97. Of ze wordt oh. deze zomer 97. Ja. Mm. En ze spreekt eigenlijk heel weinig over het verleden. En ze, ze, ze, staat, ze weet alles van de actualiteit. En van uh, alle verjaardagen van de familie. Weet zij. En, uh, maar als ze dan eens een keer over vroeger sprak. Dan was het altijd heel erg interessant. En dan wilde ik daar eigenlijk altijd meer over weten. Maar zij... zij had het er nooit zo over. Um, dus op een gegeven moment besloot ik wel om de stoute schoenen aan te trekken. Om haar en haar te vragen van... Uh, goh, ik zou nou eens zo graag alles willen weten. Vindt u dat goed? Als ik u gewoon ga interviewen. En dan alles ga opschrijven wat wij met elkaar bespreken. En gelukkig vond ze het goed. Mm -hmm. Heb ik een paar jaar geleden gedaan. En uh, ik heb het uh, gewoon aan mijn eigen familieleden een kopie toegestuurd zeg maar dus uh, in die vorm bestaat het uitsluitend um, dus als jullie het leuk vinden als je het leuk lijkt, ik heb twee stukjes daaruit meegenomen om voor te lezen Ja, het ja? lijkt heel erg leuk, leuk. Nou, ja. even kijken uh, even een kleine situatieschets. mijn oma is in 1918 geboren uh, net, vo net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog haar ouders waren katholieke Friese die naar Utrecht verhuisden en daar is uh, zij opgegroeid en um, ja, ze, had eigenlijk een heel erg, ze heeft een heel erg opwindend leven met allemaal spannende dingen, uh, had ze. Ze is op haar 21ste getrouwd met de liefde van haar leven. Een man, Herman Witte, mijn opa, ik heb hem nooit gekend, want hij overleed voordat ik geboren was. En um, ja, hij, was, hij heeft haar meegenomen op veel avonturen. Hij heeft een hele, hele prachtige baan gehad, hij is minister geweest en, um, burgemeester, onder andere van Eindhoven. Mm. Dus um, ja, die hebben samen daar een heel, heel gl uh, glamorous leven eigenlijk gehad. Maar daarvoor gebeurden er eigenlijk ook al interessante dingen. En fragment, het eerste fragment gaat daar ook over. Ik vroeg haar naar haar vader en dit was wat ze vertelde. Mijn vader, die had een zaak in Amsterdam met vier broers van hem. Een grote zaak op de Herengracht. Een im- en exportbedrijf voor China en Japan... Dat was al een floriserende zaak toen ik geboren werd. Ja, het was van alles, vooral uit China. Natuurlijk veel porselein, hele mooie dingen. Mooie schemerlampen en tafeltjes. Ik heb er hier één, daar heb je natuurlijk nooit op gelet. Maar ik heb hier twee tafeltjes staan. Die komen ook uit China, in de zitkamer. Twee kleine lage tafeltjes. En fietsen, van alles had hij. Heel mooi porselein ook. Kamerschermen, je kunt het zo gek niet bedenken. Hij importeerde trouwens ook speelgoed, dus je mocht daar regelmatig iets uitkiezen. Inderdaad, van die Japanse dingen en Chinese dingen die hij aan het importeren was. Het contact met de leveranciers, dat was in die tijd, dat is dus 1800 zoveel, begin 1900, heel lastig. Hoe kom je nou aan contacten in China en Japan? Maar mijn vader kwam uit een groot gezin. Mijn grootvader Wust, die kwam ook uit een vrij groot gezin en die had een paar broers en die waren missionaris in China. En die hebben de contacten gelegd. Het ging allemaal heel langzaam, want ik denk dat het alleen per boot en per brief kon in die tijd. En de telegraaf, die bestond ook al. Dus je kon nog telegrammen sturen. Dat kon ook al wel in die tijd. Ik weet er eigenlijk heel weinig van, die heer Rooms. Moet ik heel eerlijk zeggen, die heb ik zelf nooit gezien. Het bedrijf van mijn vader heette Firma Wüst Zoon. Import- en exportbedrijf China en Japan. Hij verkocht het door. Ze waren eigenlijk een groot handelsbedrijf. Ze hadden natuurlijk ook veel opslagruimte... en van daaruit werd het weer allemaal verkocht. Het kwam met grote schepen aan in de haven van Amsterdam... en dan werd het overgeladen van zeeschepen naar binnenschepen. Vandaar, uh, vandaar dat ze dan ook aan de herengracht waren met hun kantoor en opslag... want die boten die konden bijna tot de voordeur komen. Ja, dat was heel leuk. Maar ja, daar moesten toch die vijf broers met grote gezinnen onderhouden. Want wij waren met acht... Om alle de oudste, had maar liefst dertien kinderen. Oom Frans had er zeven. Oom Isaac had er geloof ik ook zeven. En oom Anke, die had er maar twee. Twee dochters. Maar ze moesten er allemaal van bestaan. En dan had je natuurlijk het personeel nog, hè? Die hadden ook gezinnen en die moesten er ook allemaal betaald worden. Ik denk dat ze het in deze tijd bijvoorbeeld niet klaargekregen hadden. Mm, wat ja. leuk. Ik ja. <laughs> ja. iets vragen. Heb je ja. dat uh, opgenomen op een band of iets, dat gesprek? ja. Ja, ja. Ik, ik, uh, ik woonde toen in Ierland, toen ik dit deed. Okay. En ik had een baby. <laughs> en dan zat ik op de trap van de telefoon. Oh. Het snoertje was niet lang genoeg. Zat ik met de baby uh, onder mijn arm. De met een recordertje bij de telefoon. Ja. Dus zo en was nou. dat nog een acceptabel geluid? Je, dat, uh, je moest het naar de hand, altijd ja. weer afspelen en... Uh, ja, het gaat nu beter, want ik doe het nu nog wel eens, maar met andere apparatuur. Het gaat ja. beter. Heb je nog een stukje? Ja, Ik heb nog een stukje. Zeg, de naam Bust is voor ons in Groningen ja. wel bekend, ja, hè? Dat is waarschijnlijk familie, familie dan, ik want die komen ook uit Friesland. Oh ja, nou, de dus Sint-Souklasga, zo, weet je dat? Nou, dat weet ik niet. Oh, dat is een hele katholieke. Nee, ik vraag, vraag. Ik even... Oh, dat zou kunnen, ja, uit Friesland. Daar wonen heel veel katholieken, zeg ja. maar heel weinig katholieken in Friesland. Ja. Maar nog een kunnen. stukje, Tess. Leuk. En trouwens ook nog even die telegraaf, dat, die bestond toen wel, maar niet naar China. Dus het ging echt allemaal per boot. En dat heb ik later even <lacht> nagedacht. Later ja, ja, ja. Even kijken, ik vroeg haar op een gegeven moment ook of zij, um, toen zij nog thuis woonde, ook veel in het buitenland, of wel eens in het buitenland kwamen. En dat was het geval. En het volgende fragment speelt zich af in 1934. We gingen wel eens naar het buitenland. Ik weet dat vader en moeder samen naar Lourdes zijn geweest. En dat was een hele onderneming in die tijd. Ze zijn toen met de trein gegaan en dat ging ook nog primitief. Met zo'n stoomtrein met een locomotief voorop die een hele hoop stoom uitblies. En dat duurde natuurlijk allemaal veel langer. Wij gingen wel met de auto. Mijn vader ging wel eens naar België. Maar als we echt eens op vakantie gingen, dan gingen we naar Duitsland. Dat was het favoriete land. Dan gingen we logeren in een hotel... We hebben een keer in Remar gelogeerd en in Koblenz. En daar, in Koblenz, en dat herinner ik me nog heel goed... dat was in 1934, toen zaten we s'avonds op het terras. Het was ergens in de zomer. Het was heel mooi warm weer. Dus op het terras werd er gegeten en werden we ook bediend. Het was een, rond een uur of half negen, misschien iets eerder. En we zaten in een hotel dat aan de Rijn lag. Aan de overkant van de Rijn was ook weer een stad. Bernbreitstein en daar kon je vanuit Koblenz met een hele grote brug naartoe. Toen we goed en wel aan tafel zaten te eten, hoorden we ineens een ontzettende knal. En iedereen schrok zich dood. Een kanon werd afgeschoten. De gasten vroegen natuurlijk aan de obers die daar rondliepen: "Goh, wat is er aan de hand?" En die mensen, die waren eigenlijk toen al allemaal stapelgek. "Der vurer, der komt voorbij, der vuur. Hij kwam voorbij in een boot. Het was alsof Koblenz helemaal leeg stroomde. Alle mensen die stroomden naar de kade toe, waar wij dus ons hotel hadden. Mannen, vrouwen, kinderen, kleine baby's op de arm. Allemaal naar de kade toe om te kijken dat de er voorbij kwam. Toen kwam hij dan inderdaad eindelijk voorbij en daar stonden ze allemaal met hun handen uitgestrekt. Ziek heil, ziek heil. Babytjes van twee jaar, die lieten ze dus ook ziek heil roepen. Nou, akelig. Ik vond dat toen al zo akelig aanvoelen. Nou, eigenlijk beangstigend. Een oom en tante van mij, oom Frans en zijn vrouw... die waren op dezelfde tijd daar in de buurt op vakantie. Ze logeerden in... Nou, moet ik even kijken hoor. Nou, in ieder geval in een plaats vlakbij Koblenz. Hij vertelde later dat ze allemaal uit het hotel waren gezet. Alle hotelgasten. Want de Führer moest er logeren met zijn gevolg. Ze zijn gewoon uit het hotel gezet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, Ga je een heel boek van Ben je klaar met haar interview? Ik ben, wel. Ik ben daar klaar mee Ben je helemaal klaar? zegt die stad aan de overkant hè? Dat zal Ehrenbreitstein zijn oh. dat, Ja, Ehrenbreitstein. En Rema, zeg je Dat zal Remagen zijn Oh, dat kan? Ja Lost in Translation ja ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja Maar je hebt dus heel haar leven tot nu toe geïnterviewd ja. Tot haar 97? Nou, eigenlijk tot haar uh, 93, geloof ik. Ja, maar er is de laatste tijd minder veranderd dan er vroeger uh, ja, ja, in natuurlijk. vier jaar tijd veranderd. En daar ga jij echt een heel boek van maken? Nou, het, ik heb het dus gewoon aan mijn eigen familie toegestuurd. En dat is... Ben je genoeg? Nou, ja, ja. Hmm. Dat is wel heel leuk. Ja, ja het is echt leuk. Maar je bent ook nog bezig met een kinderboek? Ja, Ja, klopt. Huh? Ja. ja, wat je zo voorleest, ja. dat klinkt leuk. Ja. Ja. Dus. Ja, ja. Nee, dat klopt. Het is een avonturenroman voor kinderen. Maar dat, uh, ga ik, daar ga ik de volgende keer meer over vertellen. Is het, is het letterlijk de tekst van je oberen? Ja, letterlijk, ja. ja leuk. Ja. ja, dat is heel, heel erg leuk. Ja. Ja. Zieg Heil, de tweejarige. Ja. Ja. ja, dat kan ook niet. Nou, nee. die kunnen wel krijgen. Die hebben ze een armpje omhoog gedaan. Zei, die kunnen ja. praten die praten. een om. beetje geholpen met het armpje. Ja, ja. ja. ja. helemaal leuk. Gaan wij uh, verder praten met Margriet of wil je eerst een muziekje? Want Stefan kijkt niet naar mij. De Zomers van Martine Bijl. Muziekje dus. Ja. Muziekje dus, ja. Maar leuk, leuk om te doen. Ja. Oude oma, prachtig Kjellige. hè. <laughs> maar Witte komt ook voor in Ik heb vroeger, oh. heb je ook nog een handje? Ik heb de zomers van vroeger niet geteld. Dat ik thuis in de schaduw van de perenboom Bellen wist te toveren uit een witte stenen pijp Bellen zo reusachtig dat ik nu nog niet begrijp Hoe de wind ze zo gemakkelijk kon dragen Ik heb de zomerse uren niet getuigd dat ik thuis op het krukje naast de keukendeur staarde naar die trillende ballonnetjes van glas. Bellen die ontsnapten of ontploften in het gras, die verdwenen in de luwte van die dagen. Zou het schuurtje er nog staan? Zou de schutting er nog zijn? En hangt er net als toen nog wel eens was goed aan de lijn? Of is het een tuin geworden, die je uit de damesbladen kent? Met een pergola, een barbecue en een tuinameublement. Waar geen lijster meer komt broeden, waar geen onkruid meer gedijt, Naar de mode van vandaag, naar de ijs van deze tijd. Ik heb de zomers van vroeger niet geteld. Dat ik thuis in de koelte van de schemering... Pellen zat te blazen bij de geurende jasmijn. Niemand kan mij zeggen waar ze heen gedreven zijn. En je kunt naar zulke dingen niet meer vragen. Zou de buurtman er nog zijn? Met die bril, die kale krui. Mijn vader komt soms uren met hem kletsen in de tuin... Of woont er nu een soort van mensen, dat zijn buren niet meer kent? Wat kieskeurig in hun vrienden, en een beetje decadent. Met alleen maar even groeten, van verplichtingen bevrijd. Na de mode van vandaag, naar de eis van deze tijd. Ik heb de zomers van vroeger niet geteld. Dat ik thuis in de koelte van de schemering. Pellen zat te blazen bij de geuren ding als mij. Niemand kan mij zeggen waar ze heen gedreven zijn. En je kunt naar zulke dingen niet meer vragen. Ja jongens, wij gaan weer eens verder. En we gaan verder met machtboom. Die het boek heeft gelezen Kom hier dat ik u kus. Vind ik al een heel erg mooie titel. Kom hier dat ik u kus. Nou, en zij vond het een mooi boek en Echt. wil daar graag wat over vertellen. Het is overigens niet zo leuk dat Kom hier dat ik u kus. Want dat wordt gezegd door een stiefmoeder die de liefde afdwingt van die dochter. En dat heeft niet zo'n hele lieflijke betekenis, die titel. Het gaat dan ook niet over alleen maar... Uh, leuke, vrolijke dingen. Ik heb me wat opgeschreven. Want ik, ja. uh, Griet op de Beek heet ze. Griet op de Beek, met CK. Uh, ze is in Goorden geweest. Niet lang geleden, op 16 januari. Toen heeft ze in het Jan van Bazaar, heeft ze verteld over haar boek. haar laatste boek. Ze komt uit... notabene hier vlak vandaan, uit Turnhout. Is geboren op... in 1973, dus is nog vrij jong. Vlaamse. Ze spreekt ook heel sappig Vlaams en ze schrijft sappig Vlaams, vind ik. Ze heeft in, de boeken, in dat boek iedere keer spreekt over ge en gij en zo wat wij niet. Tenminste, ik kom van boven de rivieren en dan valt dat heel erg op. Het eerste boek dat heette Vele Hemels boven de zevende, ook zo'n magische titel. Ik weet niet waarom dat zo heet. Uh, daar heeft ze geweldig succes mee gehad, het eerste boek. En dat, wordt, dat boek wordt op dit moment verfilmd. En nu heeft ze dus het tweede boek geschreven... en tot haar eigen verbazing is dat weer zo'n groot succes geworden. Uh, ze vertelde in Goorlen dat, dat het boek wel autobiografische uh, oorsprong had... maar ze liet zich er niet zo erg over uit wat nog werkelijkheid was of wat fantasie was. Uh, ze heeft zelf een hele moeilijke jeugd gehad, dat is heel duidelijk. En uh, het kan zijn, en dat heb ik zo'n beetje geconcludeerd uit haar verhaal... maar ik weet niet of het zo is dat haar schrijven ook een beetje een verwerking is van haar eigen verleden. Maar... Uh, ze schrijft dus in heel sapper Vlaams. Uh, ik zal eerst iets vertellen... Oh, ik ben mijn tweede aantekening vergeten. Nou ja. Nee, daar zit ja. hij. Uh, ja. ja, ik zie hem. Oh. Ze schrijft dat boek. Ik zal eerst iets zeggen over de manier waarop ze schrijft. Het is heel humoristisch. Je kunt er echt zo niet om schateren... maar wel om glimlachen en dan van binnen pretjes hebben... Ze schrijft ook heel frech, heel schaamteloos en eerlijk. En het is ook heel geruwelijk dikwijls... want in dat boek maken de mensen elkaar echt kapot... terwijl ze eigenlijk toch van elkaar houden. Ze stelt er ook uh, allerlei vragen in. Zo van de, uh, uh, ze schrijft over vreselijke ziekte, over dood... over hele griezelige familiegeheimen in de familie... en over ontzettende eenzaamheid van de figuren in het boek. En over de liefde, maar het is... Uh, ja, een boek wat je leest met uh, snuit en oren... maar waar je ook met heel veel... Je kunt er zelf veel van invullen. Niet dat ik al die dingen... ik dan, als ik over mezelf praat, al die dingen heb meegemaakt. Maar er zijn toch veel dingen die je herkent... en waar je in kunt uh, uh, vinden... en waar je ook over gaat nadenken als je het leest. Maar ze schrijft het wel heel ontwapend en heel ontroerend. Met heel, vind ik, ik heb geen... Uh, ...vermogens om dat echt literair te beoordelen... ...maar ik vind het prachtige taal waarin ze schrijft. En het is een boek wat helemaal... ...als een Kuss in één... ...ruk, denk ik, geschreven is. Dat zegt ze ook, dat ze niet zo lang over heeft gedaan. Ik zal iets vertellen over de inhoud. Ik zal er niet zo heel veel over uitweiden... ...want je moet het zelf lezen. Ik kan het iedereen aanbevelen overigens... Dus ...ik vind het een prachtig boek. Uh, het gaat over een vrouw, Mona. Dat is de hoofdfiguur... ...en die heeft een ongelukkige jeugd gehad... Uh, als het boek begint, dan is ze nog een klein kind van 9 jaar. En in de loop van het boek wordt ze 24 jaar. En aan het eind van het boek is ze 35 jaar. Dus het is eigenlijk een boek in drie etappes. 35? 35. Ja, oh, dat is heel jong. Ja, ze is al pas 47 of zo, hè? Zelf. Oh ja, maar. Ja, nee, het kan anders dat zijn. Dat zegt maar... niks over wat nou, er zit. Van. Er zit vast veel autobiografische in. Is 74, zeg je? Wat? 73. 73. Het boek geschreven? Nee, nee, zij. Wanneer is ze geboren? Breed. 79 heb ik gezegd, hè, geloof ja, ik. 30. Wat heb ik nog gezegd? 73, sorry. 73. Ik wist niet <laughs> ja. maar. Maar ze nog in 47? Nee, ze is nog heel jong. Nee, nee, ja. Nou, uh, die hoofdvigium Mona heet die. Heeft een ongelukkige jeugd... Uh, ...woont bij haar vader en haar moeder. Haar vader is een als die in de tandartspraktijk zich opsluit... ...en ongelukkig getrouwd is met haar moeder... ...en haar moeder die slaat er en die sluit er op in de kelder... ...als ze zogenaamd onteugend is. En uh, het is een heel beklemmende jeugd die ze heeft gehad. Uh, dan haar moeder overlijdt en haar vader krijgt een tweede vrouw. En die tweede vrouw dat is uh, Marie. En dat is ook zo'n heel tragische figuur, want die is... Uh, Eigenlijk met hem getrouwd met de illusie van ik, ik vervang die moeder die verongelukt is. En ze krijgt ook een eigen kind erbij. Ze, heeft een, ze, krijgt een, ze trouwt met die, um, met die arts, wanneer ze, die tante, wanneer ze een dochter en een zoon heeft. Mona en Philippe. En ze krijgt zelf nog een eigen kind erbij. En hang, huig, hu, weet dat, hunkert naar liefde en hengelt naar liefde en eist ook liefde op van alle huisgenoten. Afschuwelijk. Ze beklemt ze, ze en ze... Vandaar dat. Kom eens hier dat ik een kus. Dat is heel beklemmend, vind ik dat. Dat idee dat je zo in zo'n wereld leeft. En uh, die Mona, dat is een ontzettend sensitief en empathisch kind. En die probeert gewoon al die dingen op te lossen. Tussen die vader en die stiefmoeder. En eerst met haar eigen moeder, die sterft dus. En dan met die stiefmoeder. En in dat huwelijk zit ze zich voortdurend uh, uh, goed pratend te mengen. En, en nou, in ieder geval, het is. Heel erg akelig. Ze zit ook, ook vol schuldgevoelens Ze denkt dat zij iets bijdraagt aan die narigheid die er in huis is. En ze probeert maar voortdurend volmaakt te zijn... wat voor dat kind natuurlijk een ellende is. Uh, in dat vervolg is ze dus eerst wat ouder... en aan de hand echt helemaal volwassen. En uh, dan heeft ze een hele boeiende baan. Ze is dan dramaturg, ze regisseert uh, het toneel... en ze heeft een vriend waar ze een moeizame relatie mee heeft... Uh, ze heeft een vader die langzaam ziek wordt en doodgaat. En ze heeft een stiefmoeder die haar aan alle kanten uh, probeert te, voor zich te winnen. En zij probeert haar stiefmoeder te helpen en goed voor haar te zijn. En dat lukt ook helemaal niet. Uh, de vader sterft. Haar eigen relatie die gaat kapot. Dus je zou zeggen, het is een boek alleen maar vol dramatiek. En dat is nou vind ik het knappe van het boek. Het is ook heel mooi om te lezen. En het is boeiend en het is niet heel erg eh, drukkend. Omdat het ook zo licht geschreven is. In, en ja, Het zijn alle elementaire dingen die je in het leven kunt meemaken. Die mensen meemaken. En die zij allemaal een beetje onder de loep neemt. En eh, daar zo plastisch over schrijft in dit verband van dit gezin en van deze familie. Dat ik denk dat iedereen die dat leest daar zich een stukje mee identificeert. Maar in ieder geval, uh, ik denk dat iedereen het met veel geboeidheid zal lezen. Ik kan het aanraden. Goed? Ja, ja, ja, ja. Ik denk ook dat het zo populair is geworden omdat uh, alles mislukt in dat boek. En uh, dat is natuurlijk een troost voor de lezer waar, waar ook veel mislukt en sommige dingen misschien wel lukken. Maar als daar alles mislukt, dan... Dan, uh, <laughs> dan hebben wij het toch nog niet zo slecht gedaan, niet? Dan uh... kun je er ja. nog een beetje aan optrekken. Ja, ja, maar het is wonderlijk dat het klinkt dramatisch als je zegt alles mislukt. Dat is ook zo. Ja, ja dat is gewoon zo. Maar het is gewoon toch uh, de is manier waarop... Heel is bijzonder. Als je het net uh, voor de hoofdpersoon... Hm. Nee. Nee? Oh, ja. Nee, ja, dat weet je. Je laat ze open. Ja. Mm. Nou, ik zou zeggen ja... Ze laatst. geeft toch op een gegeven moment die, die, uh, die lapswans van een, van een Philippe die laat regisseur. Zich aan. Philippe stuurt ja. ze de Laan uit. Ja, dat, dus ze begint uh, toch een beetje haar eigen leven op te pakken. En, en, uh, dat is een hoop hoopvolle misschien. Ja. Maar ik vind van de andere kant, als, zoals het beschreven wordt, dat ze ook wel heel eenzaam achterblijft. Na die dood van haar ja. vader. En na die uh, confrontatie heeft ook dat zusje gekregen, Anne-Sophie. Waar zij dus jarenlang voor zorgt als ze zelfs nog maar negen is. Omdat die moeder niks doet. Hmm. En uh, alleen maar akelige dingen doet. En uh, ja, ook daar, uh, die verdwijnt ook in het niets. Het, uh, die gaat terug naar Amerika of. Ja. Ja, nee, ja. het is heel verdrietig. Maar het is ongelooflijk sappig geschreven. Maar als het zo autobiografisch is als jij denkt, dan is er zeker hoop. Want kijk eens aan. Twee bestsellers zijn er uitgekomen. Nee, maar dat bedoel kom. ik niet. En nee. haar leven. Ja. ja, dat is toch leuk? Ik denk dat het vooral. Uh, het eerste deel is het leukste om te lezen, vind ik. Als ze over haar jeugd schrijft. En ik denk dat dat heel autobiografisch is. Dus dat vermoed ik. Als je het leest. Jij gaat het nou lezen, Els? Of je bent het aan het lezen? Ik weet nee, niet. Nee, nee, nee. Ja. Neem maar mee, je mag het hebben. Dank je wel. Je mag het niet nee, hebben. Nee, nee, dat zou ik me ook niet toe willen eigenen. Ik denk dat het. Mag niet bedankt. Dat het goed is als we niet uh, muziekje doen, maar want jij zei dat je een vrij lange recensie Ja, het recensie is een had. lange recensie. Dus dan beginnen we aan de recensie. Hoewel het zijn grote letters, misschien valt het toch wel mee. Als je de klok laat zien, dan kan Ben zien, of is die nog steeds kapot? Het is kwart voor achter. Oh, oh, ja, dat, dat wel. moet wel lukken. Het is, uh, het is uh, Peter Terrin, Monte Carlo, de bezige bij Amsterdam 2014. Misschien herinneren sommige luisteraars zich dat, dat hij een van de genomineerden was voor de Librisprijs. Hij heeft hem niet gekregen, want, want die ging naar Adriaan van met. ik kom terug. Maar Peter Terin was, dacht ik, een hele goede kanshebber. Maar ja... Hij uh, heeft een boekje geschreven dat maar 174 bladzijden dik is... ...en ik denk dat uh, dat, dat uh, ongunstig voor hem gewerkt heeft. Maar het is een geweldig boek. Ik zal mijn recensie geven. En waarom denk jij even tussendoor dat 174 bladzijden een minpunt is voor een boek? Ja, die andere waren maar veel dikker. Ja. <laughs> wij, wij kiezen liever wat dunne boek tot een heel dik boek. Het is, het is persoonlijk. Monaco, mei 1968... Net voor de start van de Grand Prix Formule 1 is het publiek getuige van een vreselijk ongeluk. De bescheiden Jack Preston, monteur bij het Team Lotus, redt het leven en vooral het gezicht van D.D., jonge filmster en belichaming van de Nieuwe zeden. Weer thuis bij zijn vrouw in een afgelegen Engels dorp, waar de jaren 50 maar moeilijk wijken, wacht Jack met verlangen en angst op een teken van D.D., ...dat zijn leven zal veranderen. Dit is de korte samenvatting op de flap... ...gevolgd door een paar waarderingen. Monte Carlo is een puntgave vertelling... ...een aangrijpende geschiedenis over geloof, heldendom... ...en de wil gezien te worden. Vrij Nederland. Een geraffineerde, gedoseerde vertelling. Een eigentijds Hermansiaans drama. NAC. Peter Terrin behoort tot het handvol echt interessante Nederlandse schrijvers... Juist, we hebben interessante Nederlandse schrijvers en echt interessante Nederlandse schrijvers. Als je die indeling beziet, moet de eerste categorie als niet echt interessant beschouwd worden. Dat noemt men ook wel het afserveren van een niet zo kleine lijst met klinkende namen. Maar inderdaad, van Peter Tarin gaan er niet dertien in een dozijn. Hij schrijft een krachtig verhaal over die ene beslissende seconde in het leven van de bescheiden Jack Preston... Ik heb zelden een seconde zo uitgesponnen gezien als in deze korte roman van Terrin, die je in één avond uitleest. Telkens komt hij op die seconde terug. Telkens zijn er nieuwe aspecten aan te ontdekken. Het is een onuitputtelijke seconde. Een zich uitdijend gedachtespinsel in het hoofd van Jack Preston, meesterlijk tot verwoording gebracht door Terrin. Nogmaals, de kale feiten. Daar zijn de monteur bij de Formule 1 bolide de brandstof die weglekt, de ontsteking die plaatsvindt, de enorme steekvlam, de schitterende jonge filmster D.D. die op dit verkeerde moment op de verkeerde plaats is. Dan wat had kunnen zijn. D.D. had levensgevaarlijk verbrand en verminkt kunnen zijn als Jack zich niet op haar geworpen had, haar met zijn lijf beschermd had tegen het verschrikkelijke vuur. En dan de nasleep. Jack zit van kruin tot kont onder de brandwonden. Hij ondergaat een uiterst pijnlijke revalidatie. Uh, hij komt terug in huis en haard bij zijn lieve vrouw en bij de makkers van de pub in het dorp ergens in Engeland. En hij wacht. Van Samuel Beckett kennen we Wachten op Godot, boek uit 1953. Peter Tarin heeft met zijn Monte Carlo een variant gevonden, Wachten op D.D. Waar wacht Jack Preston op? op een teken van erkentelijkheid en dank. Natuurlijk, hij heeft haar gered. Hij pluist de kranten uit, de tijdschriften, de boulevardpers, elke letter die over D.D. geschreven wordt, de interviews. Hij wordt als een rabbijn die dagelijks de schriften bestudeert op zoek naar nog niet ontdekte betekenissen, want het woord van God is onuitputtelijk. Het verhaal speelt zich af in de beginjaren van het televisietijdperk. Op een gegeven moment komt er een interview met D.D. door een populaire presentator. Nu zal eindelijk dat teken gegeven worden. Jack en zijn pelsende in de pub gaan voor het scherm zitten. Iedereen rond de plaatselijke held die de beste plaats krijgt. De presentator zal vragen over dat ongeluk in Monte Carlo, waar een lijfwacht van D.D. haar en de monteur weggesleept heeft na die seconde waarin het vuur woedde. Deze lijfwacht heeft abusiefelijk tot dusver de credits gekregen voor zijn actie. Maar D.D. zal het hebben over Jack Preston, dat hij haar leven gered heeft. De mensen in het dorp zullen eindelijk bevestigd worden in het geloof dat hun Jack een held is. Maar het gaat niet over dat ongeluk, het gaat helemaal niet over Jack Preston. Weer wordt er niets bevestigd, komt er geen erkenning, laat staan dank... Het programma is natuurlijk te kort, op de tv is er altijd te weinig tijd om iets uit te diepen. Op het einde van het programma is er dat kushandje van D.D. en haar woorden I love you. Dat you met klemtoon is toch zeker speciaal voor Preston bedoeld. Zo topt Preston verder. Zo blijft hij bezig met D.D. in een allesverterende obsessie. D.D. die volmaakt mooie jonge vrouw dat goddelijk schepsel. Op een gegeven moment is D.D. Voor Jack Preston, getransformeerd tot God zelf, uit de hoge hemel neergedaald op aarde, waar hebben we dat eerder gehoord, en hij heeft God gered. Terin maakt hier een omkering van het grote verhaal, volgens welke God, althans zijn enige geboren zoon, de mens die verloren was gered heeft. De, mens, de verwachte reactie van de mens is dankzegging, een deugdzaam leven en een loflied ter ere Gods. Preston heeft God gered en het teken blijft uit. Citaat, hij vroeg toch niet te veel, Eén teken, dat was alles, één onmisbaar teken. Hij dacht hardop of bad tot God, het verschil tussen beiden was niet te bepalen. Einde citaat. Ik moet bij dit onophoudelijk smachtend wachten op een teken denken aan de uitspraak van Jezus. Dit is een verdorven geslacht, het wil een teken, maar het zal geen ander teken gegeven worden dan enzovoorts. Lucas 11, 29. Wachten op Godot, wachten op DD. Er is geen happy end in Monte Carlo. Het loopt verkeerd af met God, met DD, met Jacques Preston, met ons allemaal, want wij worden niet gezien en dat is onverdraaglijk. Daarom maken we alles kapot, daarom voeren we oorlog, daarom maken we van de wereld die onvoorstelbare puinhoop. Er is geen uitzicht, er komt geen teken, er is geen hoop. Inderdaad, een eigen tijds Hermansiaans drama. Die, die typering is juist. Reven kon zijn Frits van Echters nog laten mompelen. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven, de avonden 1947. Monte Carlo is een puntgave vertelling, een aangrijpende geschiedenis over geloof, heldendom en de wil gezien te worden. Wachten is de enige modus waarin de mens staat, het verlangen is de blijvende drijfveer van de religiositeit. Niet de vervulling, niet de inlossing. Al is dat niet helemaal waar. Maureen, de lieve frigide vrouw van onze niet-erkende held, die voor het ongeluk nooit klaar kwam, blijkt na het ongeluk wel tot orgasmes te komen als ze met haar verminkte man vrijt. Zij krijgt wel een teken in de vorm van een litteken. Geen ander teken zal ons gegeven worden dan littekens dan stigmata, dan de wonden van de verwonde mensheid. Voor Maureen werkt het, of, het in, de woorden, of in de woorden van Jan van Nijlen, haar zoetvenijn dat aan het hart van zoekers en bedroefden de wellust schenkt als medicijn. Als het dus voorbij is met God, kerk en religie, zullen we nog wel een kaarsje opsteken voor Maureen, voor Maria, seks als de troosteres van de bedroefde. Het is een mooie ironie die Terrin in zijn verhaal weeft. Als je het boek herleest, vind je er waarschijnlijk nog veel meer. Tarin verdient wat mij betreft een Grand Prix. Bij een tweede lezing van het verhaal vind je een andere ironie al meteen aan het begin. De vader van Jack had zijn zoon Adam willen noemen, of Adam, hoe je dat maar wilt uitspreken, maar de moeder wilde dat niet. Gewone mensen noemen hun zoon geen Adam. Citaat. Hem Adam noemen, dacht ze, zou verkeerde verwachtingen scheppen en hem voorbestemmen voor een leven verziekt door ontgoocheling. Einde citaat. Nou ja, dat is precies wat, wat er zal gebeuren. Daar helpt geen moedertje Lief nog Jack aan. De vader zal in zijn laatste seconde voordat hij sterft in een loopgraaf van de Eerste Wereldoorlog aan zijn zoon denken als Adam en in vrede heen gaan. Daarna horen we niets meer over Adam. Bij herlezing valt het eens te meer op dat het boek barst van katholieke devoties, verwijzingen, gedachten, gebaren, rituelen. Je vraagt je af of de jonge lezer van Monte Carlo dit anno 2014 nog kan volgen. Het lijkt me stof voor een bachelorscriptie van een student theologie om het te verhelderen. Je vraagt je ook af hoe Peter Terin, geboren in 1968 in het jaar dus waarin hij zijn Monte Carlo plaatst, zo'n katholiek boek kan schrijven. Is hij wellicht ook in een achtergebleven dorp opgegroeid, in zijn geval in een Vlaams dorp? Nog een vraag die zich opdringt na herlezing. Wat wil daarin eigenlijk zeggen? Heeft God het gedaan? Drijft God de spot met Jack? Voelt Jack zich terecht bedrogen? Is de wanhoop het verhaat, het verraad, de zelfmoord, ondenkbaar. Dat stelt hij namelijk op bladzijde 153. Of leidt Jack aan een gebrek aan zelfreflectie? Is hij het gebod uit het oog verloren... volgens welke we geen afgoden mogen vereren? Heel dat Monte Carlo, Monaco, Monte Carlo, het prinsdom... dat maar geen koninkrijk wil worden... dat klatergoud, het sterrendom, die idolen, de formule 1... tot en met D.D., het is een afgod die niet aanbeden mag worden, maar dat is precies wat Jack wel doet. Wil Terrain dit zeggen? Binnen het bestek van deze korte roman zegt Terrain nog veel meer. De figuur van Ronnie, een kind met het syndroom van Down, die fervent gelooft in het kindje Jezus en van wie iedereen in de dorp houdt, is een interessante zijlijn. Ook interessant is de vrouw, die bij toeval de enige foto maakt waarop de ware toedracht van de gebeurtenis in Monte Carlo te zien is. Evenals de fotograaf Toussaint, die naam, die de foto maakt van het brandende wrak van de auto van D.D. Maureen is interessant. Ten slotte is de verschijning van Ronnie aan het einde van het boek zo onwaarschijnlijk, hoewel er misschien een plausibele verklaring mogelijk is, dat je haast aan een verrijzenisverhaal moet denken. Voor iemand die geen vreemde is in het Jeruzalem van het geloof, is Terrin een schatkamer aan vondsten. Maar nogmaals, wie wel een vreemdeling is, wat haalt hij of zij nog uit dit boek? Oh, en ja, ik denk dus dat, dat die jury uh, daar ook zo geseculariseerd is en, en ook uh, zo, zo weinig begrip uh, heeft voor, voor zo'n schrijver als Terin en wat hij daar schrijft, ja. dat ze hem de prijs niet gegeven hebben. Ik, ik vind het een beter boek dan dat van Adriaan van ja. Dis. Stukken beter. Ja, dat hoor ik. Vele malen beter. Ja. Maar ja, uh, goed, het is ook heel erg sterk afhankelijk van wie zit er in een jury, hè. Daar zit zo in. pijpen, nou ja dat is ook een non-valeur natuurlijk. Een Rijksmuseum, en, dan, dan, dan, <laughs> wat nou, zeg je? dat is nee. geen literatuur. nee nee geen non-valeur nou, natuurlijk, maar waarschijnlijk nou, geen... Dat is een marketingman, dat is iemand die, die, nou, uh, die, die zo'n zo ja, museum een kan verkopen, maar dat is toch geen man die een, een boek kan beoordelen. Nee, dat kan. Maar ja. daarmee is het nog geen ongeleurd. Ik moet even voor hem opkomen. <laughs> <laughs> Hoeveel tijd hebben we nog? Nou, we hebben nog twee minuten. Nog twee minuten. Maar het is, ik ga wel naar de bieb om dat boek te halen. Lijkt mij wel heel... Maar het is dus voornamelijk door die tweede laag eigenlijk... dat jij dat boek zo boeiend dus, vindt. Ja, zo boeiend vindt. Ik vind ik dat um, enorm boeiend door die, door die tweede laag... door, door al die verwijzingen naar, naar het katholicisme. Ja. Hoewel, ja... Uh, het, het ligt er ook bovenop. Ik bedoel, je hoeft niet te, direct in termen van, van, uh, van, van een laag te denken. Dan nog moet je maar uh, ja, dat, dat allemaal maar oppakken en, en begrijpen. En, en. Als je niet uh, katholiek bent, opgevoed, of opgevoed, als je dat niet hebt gekend of nog kent, dan begrijp je zo'n boek niet, denk ik. Dat zou best uh, kunnen. Ik denk dat het dan langs je heen gaat. Dat zou best kunnen. Toch, nou, dat gaat ook bijvoorbeeld Frans Kellen ook. Als je, ja. Dat kun je niet lezen als je niet weet wat, hij, wat erachter er achter zit en wat er voor symbolen zitten. En die geldt het veel meer voor wat ik zo van jou denk te begrijpen. Ja. Dan, dan, misschien dat dat ook wel geen prijs heeft gegeven omdat ze denken ja, het is maar voor een hele kleine groep mensen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, nee, nee. nee dan zou moet je. Maar uh, ook, uh, ook, nou ja, laten we zeggen je begrijpt er niets van al die verwijzingen dan nog is het een, een, ja, een, een boeiend boek. Ja. Dan, dan, want de, de spanning, de verhaallijn is, nou, die man die heeft daar die, die filmster gered. En, en gaat er nou eens een keer een, een, een teken van dank komen? Gaat dat, gaat dat een keer komen of niet? Dat houdt de spanning gaande. Mm -hmm. Want dat, dat hele boek, daar ja. zit hij daar hij op de door, door te en, en, en, en, en Hij doet wel soms gekke dingen om, om, om het... Uh, je kunt overschrijven. schrijven. Om dat te bewerken, te bereiken, maar het lukt hem niet. Nou, ik zou het ook eens moeten lezen, want ik zou waarschijnlijk al die verwijzingen niet mee oppikken. Dus dan ben ik wel benieuwd of ik er dan inderdaad. Of jij dan ook van kunt genieten. Ja, precies. Ja, dat zou ik wel interessant vinden. Dat moeten we T.Z.T. dan. T.Z.T. eens te horen. Of je zo'n boek kunt smaken. We hebben nog één minuut. Wie was het boek Omtrent D.D.? Wie heeft dat geschreven? Hugo Klaus. Dat is Hugo Klaus. Oh, he? Hugo Klaus. Ja. Maar het heeft niks met deze D.D. te maken. Nee, nee, nee Ik moest maar... er ook aan denken. Ja. Nou. We gaan afkondigen Ben. Ja, we gaan afkondigen. We hebben weer een uur literatuur gemaakt. Met uh, boeiende gasten. Tess van der Wiel. Margrethe Boon. Willem en Wil. En, nou, uh, bedankt voor het luisteren. Stefan, bedankt voor de assistentie. En we zijn er volgende maand voor de laatste keer dit seizoen. Zo is het.